Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten gebruikten vorig jaar iets vaker een taser. 177 keer werd er een stroomstootwapen ingezet. Volgens de politieacademie, die de cijfers bijhoudt, hoefde agenten er in de meeste gevallen alleen maar mee te dreigen. 65 keer werd er ook echt een stroomstoot uitgedeeld. Als je nog wel eens met meer dan drie vrienden op straat rondhangt of na acht uur s'avonds met een biertje buiten rondloopt, dan krijg je sneller een boete. De politie en boa's gaan strenger controleren en ook handhaven. Het zal dus vooral van het gedrag van mensen afhangen of er ook daadwerkelijk meer boetes worden uitgeschreven. Maar wij zullen in ieder geval wel de stap naar voren uh, doen om het signaal af te geven van dat het zo niet uh, kan. Voortaan wordt er eerst een waarschuwing opgeschreven. Gebeurt het later nog een keer, dan komt er een boete. Boef moet voorlopig nog even een chauffeur inhuren. De rapper mag anderhalf jaar niet rijden en moet een boete van 6500 euro betalen, besloot de rechter vandaag in hoger beroep. In 2016 scheurde Boef met bijna 300 kilometer per uur over de snelweg richting Tilburg en filmde het. Er komt een verrassing om de bocht. Als Boef opnieuw in de fout gaat, krijgt hij twee weken celstraf en nog eens een rijverbod van een jaar. Vandaag begint de Spaanse wielenwedstrijd de Vuelta. Niet in Utrecht, zoals de bedoeling was, maar in Paskeland, in Noord-Spanje. En het wordt een interessante wielenronde, zegt commentator Gio Lippens. 14 Nederlanders, vooral heel veel jonge Nederlanders... waarvan de meeste mensen uh, niet heel vaak gehoord zullen hebben. Uh, dus, dus het is wel een hele interessante Vuelta. Interessant is ook dat Madrid nu in lockdown is... de plaats waar de Spaanse ronde over drie weken eindigt. De Vuelta-baas maakt zich geen zorgen. Very confident, that in drie weken more. Situation. Will be better, uh, now. In Italië is nu de laatste week van de Giro begonnen. Gisteren werden alle renners weer getest op corona. De Colombiaan Gaviria bleek positief. Hij stapt vandaag niet meer op. Het weer, het is grijs en regenachtig. 13 tot 15 graden wordt het vanmiddag. Morgen is er meer zon, maar gaat het ook stevig waaien. En de temperatuur loopt op naar een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de AMB.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 ZANG Shit I'm That's all. So I'm lovers who turn into mothers, so mothers be good to your daughters. Now she's left cleaning up the mess he made. So, father's bigger to y'all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 Ik ben bête, bête, de primaire, merde, merde Ik ben bête, bête, bête, de primaire Not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is a, a different kind. Remember when we felt the sun, a love like paradise. How has it been? distance. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Politieagenten hoeven hun stroomstootwapen lang niet altijd te gebruiken. Dreigen met een taser is meestal voldoende, blijkt uit politiecijfers. Vorig jaar grepen agenten 177 keer naar het stroomstootwapen... tegen 170 keer een jaar eerder. De man die vannacht in Amsterdam werd neergeschoten is overleden. Volgens de politie is het slachtoffer een man van 23. De politie kan nog niet zeggen of er één of meer daders zijn. Wielrenner Fernando Gaviria is positief getest op het coronavirus. Dat betekent dat hij vandaag niet meer opstapt in de Giro d'Italia. Het is de tweede keer dat de Colombiaan positief test. Het weer vanuit het zuidwesten regen en het wordt 13 tot 15 graden. Morgen eerst regen, later af en toe zon. In de middag veel wind en 16 tot 19 graden. You are the light You make the morning touch a beautiful thing I am the green grass